Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland van 2019 tot 2023 Cultuur en sport verbinden de samenleving Cultuur en sport stimuleren saamhorigheid en onderling begrip. Ze vervullen belangrijke functies in onze samenleving. In Gelderland willen we een gevarieerd aanbod van cultuur waar iedereen aan mee kan doen. Datzelfde geldt voor sport. Iedereen moet kunnen sporten en daartoe gestimuleerd worden. Cultuur maakt creativiteit en emotie los bij ons allemaal. Het zorgt ook voor noodzakelijk debat. Want wat is eigenlijk samen? Wat is mooi? Wat is goed? Wat is humor? Maar ook, wat is grof, lelijk? Wat verdeelt mensen? Wat is onaanvaardbaar? Kunst en cultuur dwingen je tot nadenken. Kunst en cultuur dragen ook bij aan begrip voor elkaar. In een samenleving die zeer divers is, is dit van groot belang. Situatie in Gelderland nu. Te eenzijdig. De verantwoordelijkheid voor cultuur komt steeds meer bij gemeenten en provincies te liggen. Rijk subsidies gaan met name naar de vijftig grote steden in Gelderland. Daarvan liggen er vier in Gelderland. Provincie Gelderland subsidieert cultuurprojecten, maar richt zich daarbij te eenzijdig op erfgoed. Cultuur kent echter veel gezichten. Al die cultuur is voor lang niet iedereen toegankelijk zowel fysiek als financieel. Op het gebied van sport is het huidige stimuleringsbeleid vooral gericht op topsport. Investeren in een bloeiende samenleving Een open en inclusieve samenleving vereist confrontatie en debat. Daarin vervullen kunstenaars, artiesten en journalisten een belangrijke rol. Hun inbreng doet iets met ons allemaal en dat is van onschatbare waarde in onze samenleving. Het is dan ook logisch dat op plaatsen waar de kunsten en cultuur bloeien, mensen graag willen wonen en werken. We willen daarom de bezuinigingen op cultuur terugdraaien en juist investeren in kunst, cultuurbeleving en behoud van ons erfgoed. Samenwerken aan leefbaarheid is belangrijk. In het nieuwe omgevingsbeleid besteedt de provincie terecht aandacht aan hoe mensen zich verbonden willen voelen met hun omgeving en de medemens maar dat lukt soms niet wanneer er cultuurverschillen zijn. De afgelopen jaren is gebleken dat kleine initiatieven grote positieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van een kleine kern of, zomaar een voorbeeld, voor een groep Syrische vrouwen die hier is komen wonen. Dergelijke projecten van het leefbaarheidsprogramma van de provincie wil GroenLinks uitbreiden. Je woont er niet alleen tussen stenen en natuur, maar vooral tussen mensen. Meer accent op continuïteit en talentontwikkeling in de cultuursector. Het verlenen van kunst- en cultuursubsidies moet niet alleen afhangen van de economische waarde. Het moet tevens recht doen aan de intrinsieke waarde van kunst. Het gaat ook om het losmaken van creativiteit en ontwikkeling. Juist in de experimenten ontstaat immers de waarde van cultuur voor de samenleving, niet in de commerciële exploitatie ervan. Instellingen die dit stimuleren verdienen daarom onze permanente steun. GroenLinks wil investeren in productiehuizen, talentontwikkeling, presentatieinstellingen en festivals. Maar we willen ook dat de provincie een plan maakt om de continuïteit en toegankelijkheid van kunst en cultuur te bevorderen. Voor een gezonde cultuurontwikkeling is het belangrijk dat we de arbeidsvoorwaarden in de cultuursector verbeteren en dat kunstenaars behoorlijk worden beloond. Dat moet in de subsidievoorwaarden worden opgenomen. Kunst wordt veelal gemaakt in kleiner verband of door zzp'ers. Aanvraagprocedures voor kleinere initiatieven moeten drastisch worden vereenvoudigd om de subsidies voor deze doelgroep beter toegankelijk te maken. Steun voor musea Er zijn veel musea in Gelderland. Sommige zijn van essentieel belang in de culturele structuur in de provincie. Dat kan zijn omdat er in een streek niet veel cultuur bereikbaar is, of omdat het van provinciaal belang is. Op grond van criteria zou het mogelijk moeten zijn om sommige musea te ondersteunen. Aandacht voor al ons erfgoed Onze provincie heeft veel erfgoed. Denk aan de mooie kastelen, maar ook aan bijzondere gebouwen zoals industrieel erfgoed en molens. Hier wordt terecht veel aandacht aan besteed. Ook het landschap kan soms onder erfgoed vallen. Het is bovendien belangrijk dat er aandacht is voor immaterieel erfgoed, zoals dialect of streekgebonden gebruiken, zoals het kraamschudden. De waarde van de bibliotheek De provincie is mede verantwoordelijk voor een goede spreiding van bibliotheken. Het is belangrijk dat deze taak goed ingevuld wordt, ook omdat er nog steeds veel laaggeletterden zijn. De bibliotheek moet letterlijk en figuurlijk een laagdrempelige voorziening zijn. Om dit te bereiken moet er goed samengewerkt worden met lokale bibliotheekvoorzieningen. Cultuur is van iedereen. Daarnaast willen we dat alle inwoners van Gelderland van kunst en cultuur kunnen genieten. Dat vraagt om podia, expositieruimten en musea. Instellingen die dit aanbieden kunnen geholpen zijn met projectsubsidies, maar de provincie moet, in overleg met andere subsidieverstrekkers, meer aandacht hebben voor continuïteit. Ad hoc investeringen waarmee instellingen iets moois kunnen realiseren zijn nuttig, maar ze verliezen hun waarde als ze vervolgens maar beperkt open zijn, omdat de overheid de exploitatie onvoldoende ondersteunt, zoals bijvoorbeeld bij het Nederlands Open Luchtmuseum in Arnhem. We willen dat kinderen op school al in aanraking komen met kunst en cultuur. Zij krijgen zo de mogelijkheid om hun eigen smaak en visie te ontwikkelen en kunstorganisaties krijgen een breed en divers publiek voor de toekomst. Belangrijk is dat ons cultuuraanbod toegankelijk is voor al onze inwoners en dus ook voor mensen die niet als vanzelfsprekend mee kunnen komen in de samenleving. Cultuurinstellingen geven niet altijd op een eenduidige manier aan in hoeverre ze fysiek toegankelijk zijn en de gegeven informatie biedt lang niet altijd voldoende houvast voor de bezoeker met een beperking. Die toegankelijkheid moet volgens GroenLinks een basisvoorwaarde zijn voor het verstrekken van subsidies. Media. Veelstemmig en vrij. Het voeren van een open en vrij debat over maatschappelijke thema's is belangrijk, ook om de betrokkenheid bij de politiek groter te maken. Daarin speelt de journalistiek een belangrijke rol. De provincie is een belangrijke financier van de provinciale omroep. GroenLinks zet zich in voor veelstemmige media, onafhankelijke journalistiek en een vrij internet. Sporten maakt gelukkig en gezond. GroenLinks vindt dat sport in hoge mate bijdraagt aan het geluk, gezondheid, onderlinge verbondenheid en sociale vaardigheden. Daarom willen we sporten stimuleren. Op sportverenigingen doen kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden op en leren ze samenwerken aan gezamenlijke positieve doelen. Bovendien is sporten gezond en doen mensen er sociale contacten op. Het is voor GroenLinks vanzelfsprekend dat ook mensen met een beperking kunnen sporten. Topsport kan een stimulant zijn om te gaan sporten. Maar een betere manier om sporten te stimuleren is het betaalbaar en bereikbaar maken van sport voor iedereen. Topsport wordt door het huidige college van gedeputeerde staten gesteund. GroenLinks wil dit ombuigen naar breedtesporten, want dan stimuleren we sport voor iedereen. Verduurzaming van sportvelden en accommodaties is hard nodig. Veel clubs in de breedtesport hebben het moeilijk. Een provinciale impuls op dat vlak is essentieel. Programmapunten A. De provincie ondersteunt vernieuwende, mogelijk niet-rendabele culturele projecten omdat dit bijdraagt aan nieuwe inzichten voor de toekomst. Criteria hiervoor worden in overleg met het veld opgesteld. Ook zogenoemde niche-kunst, zoals outsider art, komt voor financiering in aanmerking. B. We ondersteunen, meer dan nu gebeurt, Initiatieven die de leefbaarheid en verbondenheid in de provincie verbeteren. C. We stimuleren dat kunst bijdraagt aan sociale doelstellingen door dit mee te nemen in subsidievoorwaarden. D. De provincie geeft het goede voorbeeld als het gaat om de verbetering van de arbeidspositie van medewerkers in de cultuursector. E. Het aanvragen van financiering voor kleine projecten bij de provincie wordt vereenvoudigd. F. Broedplaatsen en start-ups worden gestimuleerd en ondersteund. Bij bestaande initiatieven voor kunstbeoefening en talentontwikkeling moet vanwege de meerwaarde voor de regio, nationale of internationale uitstraling meer aandacht komen voor de continuïteit. Voorbeelden zijn het Gelders orkest, het Acousticum in Ede en popscholen en dergelijke. G. We ontwikkelen criteria voor specifiek museumbeleid waarbij gekeken wordt naar spreiding en provinciaal belang h het huidige beleid rondom erfgoed wordt voortgezet zo ondersteunen we herstel en hergebruik van erfgoed i er komt extra aandacht voor immaterieel erfgoed j gelderse provinciaal bredere publieksgeschiedenisinitiatieven worden gestimuleerd zoals bijvoorbeeld het erfgoedfestival en de dagen. k de provincie zoekt aansluiting bij lokale bibliotheekvoorzieningen om te komen tot een laagdrempelige bibliotheek voor iedereen. L. We ondersteunen culturele projecten die grenzen tussen culturen opheffen. Dit kan zijn aan de Duits-Nederlandse grens, maar ook in de grenzen tussen culturen in de samenleving, tussen nieuwe en gevestigde Nederlanders. M. Cultuur moet voor iedereen financieel toegankelijk blijven. Het is geen tijdverdrijf voor beter gesitueerden maar een maatschappelijk belang voor iedereen. N. We ondersteunen het Jeugdcultuurfonds en de Gelderse Museumdag. O. Cultuureducatieprogramma's op scholen krijgen meer financiële ondersteuning. P. We willen ondertiteling van programma's voor slechthorenden en audiodescriptie, beschrijving van wat in beeld is, voor blinden en slechtzienden. Q. Culturele instellingen moeten aangeven in hoeverre ze fysiek toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. R. De Gelderse cultuursector wordt uitgenodigd een plan te maken samen met ervaringsdeskundigen met uiteenlopende beperkingen om de informatievoorziening over culturele voorzieningen en evenementen te vergroten. S. De provincie blijft provinciale media ondersteunen. T. De provincie ondersteunt het jeugdsportfonds. U. In de sportsubsidiering komt de nadruk te liggen op sport. V. We willen populaire sporten betaalbaar houden, bijvoorbeeld door een sport als zwemmen goedkoop te houden, de zwembaden te helpen hun energiekosten terug te brengen. Dit principe kan ook op andere sportclubs van toepassing zijn. W. We geven prioriteit aan het toegankelijk en bereikbaar maken van reguliere sportverenigingen voor sporters met een beperking en stimuleren het samensporten van mensen met en zonder beperking.